Dit is je rondje met het internationaal. Na tegenvallende resultaten bij eerdere voorverkiezingen... de democratische presidentskandidaat Joe Biden af op winst op Super Tuesday. Daarbij brengen kiezers in 14 staten hun stem uit... en volgens de exit polls heeft Biden gewonnen in 9 staten... waaronder de belangrijke staat Texas. Californië, waar de meeste gedelegeerden te verdelen zijn... gaat naar zijn rivaal Bernie Sanders. Die won ook in drie andere staten. Miljardair Michael Bloomberg lijkt de grote verliezer. Hij weet volgens nog in geen enkele staat de winst te pakken. Bij Unilever is de helft van de leidinggevenden nu een vrouw. De multinational is al jaren bezig de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten. In 2010 was het percentage vrouwen in het management nog 38, nu is dat wereldwijd gelijk getrokken. In Nederland is zelfs 52% van de leidinggevenden vrouw. Unilever zegt ook nog op het gebied van culturele diversiteit een slag te willen maken. De kamerleden van DENK, die Nederlandse militairen beschuldigen van moord na een bombardement in Irak, worden daar niet voor vervolgd, dat meldt het AD. Bij die luchtaanval in 2015 op de Iraakse stad Hawija vielen meer dan 70 doden. Tijdens een kamerdebat erover sprak DENK-kamerlid van moord en zijn partijgenoot Azarkan verdedigde dat later. Zo'n 1200 militairen en veteranen deden daarop aangifte van haatzaaien, belediging en laster. Volgens het AD concludeert het OM dat er bij het bombardement sprake was van doden met voorbedachte raden. En dat is juridisch inderdaad moord. EU-lidstaten die te weinig doen om de klimaatdoelen te halen, moeten bestraft kunnen worden. Dat vindt eurocommissaris Frans Timmermans, wat op te maken uit een klimaatwet die hij vandaag presenteert. Als hij niet kan ingrijpen is Timmermans bang dat het doel om in 2050 een klimaatneutraal Europa te hebben niet wordt gehaald. Het weer af en toe zon en plaatselijke kans op een bui. later meer bewolking en in de avond vanuit het zuidwesten regen. Het wordt een graad of 9. Morgen bewolkt en regenachtig bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers, verkeers... verkeers... mooi van de ANWB. Dat is nog steeds niet gedaan met de file bij Almere op de A6 richting Amsterdam. Tussen Almere Stad en Knoop heb je een half uur vertraging. Dat komt onder andere door een ongeluk eerder vanochtend. Op de A9, Alkmaar Amstelveen, is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Oeverdorp en Aalsmeer heb je nu 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFF. Maat. Goedemorgen Zandvoort. Welkom bij het tweede uur van ZFM staat op. Mijn naam is Walter Sans en ik ben tot 10 uur bij je. En natuurlijk, we tellen nog steeds af. 60 dagen, 13 uur, 51 minuten en 52 seconden tot de start van de Formule 1. En dit uur alleen maar Nederlandse producties, zoals deze van Rappoen. Oh, wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan.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 Feel like a club who loses car Cause every time you walk out of me I find myself left With really a broken heart huh? Brood hier bij ZFM, kwart over negen In dit tweede uur alleen maar Nederlandse producties. Zoals deze van Maan. En kijk eens naar buiten, de zon schijnt vijf graden en wordt alleen maar zonniger vandaag.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 Op de tijd en ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen. Van ik ben super blij met wat er gebeurt, maar wil jullie ook de andere kant? Soort van laten ik wil zien, het ook niet weten. Dus laat maar ik kan er niets om geven, dus laat maar en alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar. Laat me, laat me. Ik wil het ook niet weten. Of niet? De nieuwe maan. Horen we hier bij ZFM, waar het 18 over 9 is. Ja, en wat kun je nou doen in een ochtend zonder Nederlandse producties als je niet de dijk draait? Hier is die een van hun eerste platen: Niemand in de Stad. Goedemorgen, Zandvoort. In de straten Er is niemand in de stad Iedereen drinkt bier In het café En wie niet drinkt, rijdt auto En spat m'n pijpen nat want niemand van mijn vrienden nam me mee. Er is niemand in de stem. Niet wennen aan het idee. Het was een nacht als deze. Het was rustig op de brug. Maar ik snap nu wel waarom je toen deed. De grootste band van Nederland, De Dijk. En je hoort hem hier bij ZFM, 7 voor half tien. Ja, dan wordt het nu echt tijd voor een Zandvoorts dingetje. En dat is, ja, dat kan er maar één zijn. Kan er kan maar één Zandvoortse artiest zijn die we nu spelen. Wendy Moore, de ambassadeur voor de Pride Zandvoort. En dit is haar nieuwe plaats. You stay with me, I don't know what I was thinking. I guess you me again tonight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 Shots from you. Van begin tot eind nieuwe Wendy Moore. En wat is die goed? On Nederlands goed, gewoon. Wendy Moore hier uit Zandvoort. Geweldig. Ja, gaan we door naar Japan? Want daar is Benny heel groot. Nederlands producties hier bij ZFM met Benny Sinks, groot in Japan. The way you tilt your head. Bij ZFM, waar het half tien is. Ja, we wat doen we om half tien? Precies. En ook vandaag in Jazz is niet eng een uh, Nederlandse plaats. En uh, ja, dat, wie kan dat anders zijn dan... Uh, ik heb hem eerder gedraaid, echt een half jaar geleden of zo. Ruben Hein, met Elephants. Hele mooie live-uitvoering. En je hoort hem hier bij ZFM precies half tien.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 En blijf bij ZFM Crisscross Amsterdam met Tino Martin, de nieuwe plaat. En het gaat maar door hier bij ZFM met allemaal nieuwe producties en Nederlandse producties. Hier in het tweede uur van ZFM staat op. Zoals deze: die horen op de achtergrond de Urban Dance Squad Band dat Utrecht. Helaas bestaat hij niet meer, maar wat een goede muziek maken ze. Hier is hij. Please, but last Can you last? 20 van 9 hier bij ZFM, met die Urban Dance Squad van Band uit Utrecht. En wat een goede muziek. En dat was hem helemaal. Hallo mijn naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Ik ben en ook ik ben te horen op ZFM.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 Cause it's in my darling even if I'm condemned to capital punishment, from yours sweet mouth I think the sentence. You know, I always wondered if it's a sin to love you like I do. Is it sin? Feel like the morning dew En eigenlijk zou je er een beetje bas in moeten draaien... want dat is natuurlijk een heel erg opgevoerd. Maar wat lekker om te horen. En het komt gewoon hier uit Amsterdam. Le Chanel, Is dit een zin? Ja, en dan gaan we weer terug naar Zandvoort. Want wat hebben we natuurlijk straks in Zandvoort? De Dutch Grand Prix. En wie zingt daar een liedje? Davina Michel. En wat voor liedje zingt ze? De theme. De The theme beat me. De officiële thema van de Dutch Grand Prix. En natuurlijk hoor je ook die hier bij ZFM. Waar het bijna tien voor tien is.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 faster De officiële toon. Of home, home at last. Davina Michelle, Beat Me. Het thema van de Dutch Grand Prix. Ja, we gaan nog door richting tien uur. Ja, deze kan natuurlijk ook niet missen. Die wereldhit dankzij de film van Tarantino. En als je naar de film wilt, vanavond... zie je Filmclub Simon van Kolm Een leuke road movie. En die begint om half acht. The Interpreter. Maar eerst Little Green Bag. Hier is hij bij ZFM. Goedemorgen. Outside kind of in, in the night, outside in the day Looking back on a track, De zon gaat nog harder schijnen hier in Zandvoort met George Baker. En altijd als ik die plaat hoor, krijg ik zin in broodjes. Zo raar. Goed, vijf voor tien, de laatste plaat. Een meezinger, zoals altijd. Hier is die Wesley Broncos samen met Birgit Lewis. Reis met me mee. En het hele spectrum wel gehad, hier met Nederlandse producties bij ZFM. Goedemorgen. Ik loop in de storm en verlies mijn verdriet.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 En dan Burger Lewis samen met Bessie Bronkhorst. Reis met me mee. En dat was het dan voor vanochtend. Bijna tien uur. Een beetje andere spel dan anders. Tweede uur alleen maar Nederlandse producties. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het leuk. Goed, vanavond weer uh, Bastiaan en Marijen met Zandvoort aan het woord. En uh, als je nou in Noord woont, dan uh, moet je echt gaan luisteren. Want het gaat namelijk over de maatregelen van de Formule 1 en de consequenties voor N Zandvoort Noord. Dat vanavond allemaal. Bij Zandvoort aan het Woord. En dat ruimt allemaal weer heel mooi. Ik ben er maandag weer. Morgen zit Ger hier. Tot dan. FM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.